3 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn drie mensen om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. De bom ontplofte bij een moskee in een wijk waar veel Somaliërs wonen. Twee dagen eerder ontplofte er ook al een bom in die wijk. En toen viel er één dode. De autoriteiten denken dat de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab achter de aanslagen zit. Kenia stuurde dit jaar militairen naar buurland Somalië... om de door de VN gesteunde nieuwe regering in het zadel te houden. Al-Shabaab strijdt in Somalië voor de vestiging van een islamitische staat. De Amerikaanse president Obama vraagt het congres om ruim 60 miljard dollar voor het herstel van de schade die de zware storm Sandy eind oktober heeft veroorzaakt in de staten aan de oostkust van de VS. De gouverneurs van de staten New York, New Jersey en Connecticut hadden gevraagd om 83 miljard dollar. In de reactie spreken ze van een goed begin. Ze gaan ervan uit dat Obama om meer geld zal vragen als duidelijker wordt hoe groot de schade werkelijk is. Egyptenaren die demonstreren tegen president Morsi... zijn gisteravond in Cairo door een barricade van het leger gebroken. Het leger had met tanks een versperring opgeworpen... om het presidentieel paleis te beschermen. De militairen hielden de demonstranten niet tegen... toen die prikkeldraad doorknipte en richting het paleis liepen. Volgens Reuters klommen sommige demonstranten op tanks van het leger. Voor het paleis stonden tienduizenden mensen... Er werd veel met vlaggen gezwaaid en weg met het regime geroepen. De sfeer zou goed zijn. Een groep demonstranten heeft aangekondigd dat ze de nacht voor het paleis willen doorbrengen. Het weer. Vannacht is het droog en helder met minimaal van min 2 in Zeeland tot min 10 in het oosten. Boven een sneeuwdek kan het nog kouder worden. Overdag eerst zon, dus middags weer bewolking. In het binnenland blijft het vriezen. Aan de kust wordt het 1 tot 2 graden boven nul. En s'avonds gaat het overal dooien. Tot zover het NOS Journaal.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 Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Woord... waarin u weer kunt gaan luisteren naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. Dat doen we iedere week. We brengen dan in de nacht van vrijdag op zaterdag een vijf uur lange selectie... uit het rijke archief van de VPRO Radio. En we laveren langs kwijtgeraakte reportages, verloren gewaande programma's... en afgestofte parels uit schatkist en prullenbak. De hele nacht dwalen we door de afgelopen eeuw. Dus als u eigenlijk zit te wachten op verslaggeving met betrekking tot uh, de hockeyheren voor de Champions Trophy, dan moet u eventjes gaan naar NOS.nl... want die wedstrijd, ik geloof dat het de halve finale is... die wordt via internet uitgezonden. Wat gaan wij doen hier in dit tweede uur bij Woord? Het is vandaag 8 december, bijna op de kop af 25 jaar geleden... dat in 1987 de eerste Intifada plaatsvond. Begin december 1987 lopen de spanningen hoog op... in de bezette Palestijnse gebieden. Als op 9 december 1987 een Palestijnse jongere wordt doodgeschoten... door een Israëlische militair, barst de bom, er breken rellen uit... de intifada is begonnen. Een paar weken later, in januari 1988... bezoekt verslaggever Theo Uitenboogaard met de dan 18-jarige Palestijn... Kifa Aloush, diens grootouders in zijn geboortedorp Nablus... op de bezette westelijke Jordaan-oever. Luistert u naar deze reportage, uitgezonden in het gebouw van 15 januari 1988, gemaakt door Theo Uitenboogaert? Ma'a salam, ma'a salam. Hebben we u. Weer Ja, en te ma'a salam. Weer bij elkaar halen. Weer bij elkaar halen. Ma'a salam, ma'a salam. Pas voor uzelf, alstublieft. Kijk u maar uit. Ik zal mijn best doen. Ja hoor. Nou, ik ben overzichtelijk. Volgende week weer terug. Ja hoor. Voor je reis. Dag. Dag. Dag. Passagiers voor de El Al vlucht naar Tel Aviv moeten twee uur voor vertrek op Schiphol aanwezig zijn. Dat is vanwege de veiligheidsprocedures. Die bestaan uit een grondig doorzoeken van de bagage, fouilleren op wapens en een uitgebreid vragenprogramma. Waar de reis heen gaat, wie het ticket heeft betaald, waarom het ticket werd gekocht, wat het doel is van de reis, welke plaatsen in Israël bezocht worden welke adressen men aandoet, wat daar de telefoonnummers zijn... enzovoort, enzovoort. De procedure krijgt waarlijk paranoïde proporties... als de passagier een Palestijn blijkt te zijn. In het gebouw weet u zich thans verbonden met de afdeling NL. De afdeling NL is meestal leeg. Onder een inderhaast neergeworpen landkaart... rinkelt een eenzame telefoon...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 het over, overvalt je wel een soort... toch, toch wel een angstgevoel. Dat je hebt. Je voelt je zo... Ja, je voelt het als een bedreiging... dat je Palestijn bent. Opeens? Ja, opeens zo van... Dat heb je nooit zo erg in nee, Nederland. Ik ben in Nederland en daar heb ik nooit last van. en Ik heb natuurlijk wel eens discussies met mensen... over uh, hoe de situatie is, maar... Uh, hier voel ik me toch echt van... dan... Dan, dan, wil ik, dan wil ik zelfs gaan liegen... of niet gaan liegen over dingen die... Daar maak ik me gewoon helemaal zenuwachtig over. And, and with the birds it sings a song of joy. Kifa Alush werd in 1969 in Nablus geboren. Zijn geboorteland was toen al twee jaar door Israël bezet. Nablus ligt op de Westelijke Jordaan-oever... die in de Zesnaagse oorlog door Israël werd veroverd... en nooit meer verlaten werd. De ouders van Kifa voelden zich onveilig in Nablus. De dagelijkse bedreigingen, beledigingen en intimidaties... van Israëlische soldaten werden hen te veel. 1970... Zijn vader had een baantje kunnen krijgen bij de Rotterdamse margarine-industrie. Zijn moeder volgde, met bloedend hart. In 1978 hebben ze het nog een jaar geprobeerd. Terug naar de familie in Nabloes. Het ging niet. De bezetting bleek nog ondraaglijker te zijn geworden. Ze besloten zich definitief in Nederland te vestigen. Kiva is nu 18. Hij heeft 17 jaar in Nederland gewoond. Ik ben uh, echt, ik ben, geloof ik het... Het model uh, allochtonen jongetje dat zich zo goed uh, heeft weten aan te passen aan deze samenleving. Maar ik blijf uh, hier binnen toch uh, Palestijn. Gelukkig maar. Heb je dat, uh, nooit het gevoel gehad van, dat je helemaal geen land hebt? Uh, nou nee, ik heb een land. Ik heb niet officieel een land. Ik mag me niet officieel een Palestijn noemen. In feite. Want ik kan dat helemaal niet bewijzen. Nu ben ik officieel Nederlander. Voorheen was ik Jordaan. -nier. Dus. Maar voor ons bestaat er een, een, een gevoel dat je toch altijd Palestijn blijft. Thuis noemen ze je Jood. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat komt omdat ik toch uh, door, uh, door de westerse invloeden... voor, me, uh, voor mij uh, persoonlijk niet negatief, maar toch beïnvloed ben... Uh, en daar vertel ik wel eens tegen mijn ouders van... Ja, die mensen, die Joodse mensen... Nou, die proberen zich vast te klampen aan de enige zekerheid die ze hebben. En die ze dus in de geschiedenis even lang hebben moeten missen. Ja, ik, ik kan er een, toch een beetje begrip voor hebben. Alleen vind ik dat ze nu precies het tegenovergestelde doen... dan wat je eigenlijk van een geteisterd volk zou moeten verwachten. Maar omdat jij dat, uh, laten we zeggen, genuanceerde oordeel hebt... eigenlijk ah, ja. het oordeel van... Daar mag je toch wel een beetje begrip voor hebben... voor het gevoel dat er een Israëlische staat moest ontstaan. Omhoud. Daarom noemen ze jou Jood? Ja, maar ook gewoon al omdat ik zeg dat ik... Uh, dat, uh, ja, het zijn toch ook mensen. Maar dat, dat, dat valt helemaal... Nou, nou klinkt het natuurlijk heel erg... alsof die zijn allemaal zo moordlustig en zo haatvol zijn. Dat is niet zo. Maar ik zeg toch niet meteen, uh, alle Joden zijn slecht? Of ik heb een hekel aan Joden? Nee, ik ken wel degelijk Joden. Maar ik heb helemaal geen hekel aan hebben. The voice of Israel, Jerusalem. Good evening, this is Ruvain David Miller with News Report at 8. In the headlines, Defense Minister Rabin says the army will use all its legal force to maintain order in the Gaza Strip. Een 60-year-old Rafiaf resident die vandaag in de drie weken geleden. weeks De disturbances were reported vandaag in de Gaza-strip en and Judea en Samaria. Energy minister Schott... Het is woensdag 6 januari 1988. We zijn in Jeruzalem, in de oude Arabische binnenstad. Morgen gaan we naar Bloes. Ik ruik uh, Palestina. Niets ruikt lekkerder. Dus. En iedereen uh, spreekt je moorstaal? hè? Ja, wat een zalig gevoel is dat. Je voelt je op je gemak, toch wel? Ondanks feit dat ik toch wel een beetje opval en uh, veel denken dat ik van de tegenpartij zal zijn, maar <tie> toch voel ik me lekker. Ik kan hier alles krijgen. Het is. Beschrijf uh, jij het eens? Uh, het, het is. is uh, wat uh, je allemaal een, ziet. Nou, het, ik zit, Ik loop hier door een, een soort van gang onder allemaal. Uh, ja bebouwing wat helemaal aan elkaar zit en dat is een soort van gang met allemaal uh, inhammetjes, waar een soort van winkeltjes in staan. Hier komen langs kleding gewoon ja Europese kleding voor mij niet dus dat je een winkeltje met ja, pantoffels dus, handschoenen handschoenen zoals je die ook bij ons in Hema vindt. Oh piep zilver zilver en in we maken Nederland? kettingen met namen staat er We mag een naam en niet dat staat ook in Nederland zie je dat we ja. maken kettingen met namen in Hebreeuws Arabisch en Engels. Ja.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 Dat zijn drie ernstige vergrijpen tegen het militair gezag. De sfeer in het stadje is geladen. In de hoofdstraat staan groene legertrucks. In de zijstraten lopen Israëlische patrouilles. Zo, hoe heet het hier nou? Dit heet, geloof ik, Kalkilia. Kalkilia. Als ik het goed begrijp. Ik heb geen bordjes gezien bij het enteren van dit gedeelte van ons prachtige land. Wij worden nu gepasseerd door een stel rode barretten. En we worden in de gaten gehouden vanuit hun. Een...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 in naam van de, de Israëlische autoriteiten dat de boel uh, open gegooid moet worden. En dat gaat via de microfoon van uh, de moskee. Hier op de minaret staan gebruik zoals gebruikelijk al die luidsprekers ja? en dan hoor je het, uh, die oproep maar dan niet voor het gebed maar voor het openen van de winkels. Dat hoor je nu op dit moment, de zin die je net hoorde was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 Hij zegt, van, uh, uh, hij zegt van, weet je wat er nou gebeurt met uh, hoe ze auto's optakelen? Hij zegt, zo wordt een jongetje van tien dat vecht voor zijn vrijheid, vecht voor zijn land, wordt zo opgehangen. Is, welk land doet zoiets? Hoe kan je zoiets nou doen? Beduust van alle verhalen gaan we even in een theehuis zitten. Jouw vader zit in Nederland... Zijn broer? Mijn oudste broer zit in Nederland. Zitten er twee in uh, Saudi-Arabië. Er zit één in Jordanië. En twee hier. Dat was het al zo'n beetje, geloof ik. Waarom zijn ze eigenlijk weggegaan, die broers van je vader? Uh, ze konden daar ontzettend veel verdienen. En natuurlijk om dezelfde reden als mijn vader. Uh, het was hier niet zo veilig meer. En als je ergens anders uh, vredig, uh, leuk werk kan doen en een beetje verdienen... dan. Weegt dat zwaarder dan de onzekerheid die je hier hebt? Het is gewoon, ja, misschien klinkt dat de laf of zo, maar ik vind het ontzettend begrijpelijk dat mensen dan weggaan. Je zet je leven niet op het spel. Maar nou, dat neemt niet weg dat ze ontzettend solidair zijn en 100% achter uh, wat hier gebeurt staan.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 Het is een groot huis. Opa staat voor het raam. Oma heeft ons al gezien en wacht buiten. Ahlan, ahlan, ahlan. Ahlan. Ahlan. Ahlan. Ahlan. Keef. Ahlan. Assalamu alaikum. Ahlan, ahlan. Ze zegt hartelijk welkom. Wat haar jimla. Ahlan. Haat aan me. Ja, hoor. Haat aan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 Boven Israëlisch gebied is het verboden door de geluidsbarrière te gaan. Boven Nablus doen ze het dagelijks. Meermalen. Alle ruiten van de veranda van oma en opa zijn gesprongen. Kijk nou toch eens een hele maaltijd. Uh, Wauw. We... Moeten we eten? Je moet eten. Dat moet, hè? Ja. Ajib, Allah, uh, Massallah. Uh, dat moet, Hamid Ja. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het Linzensoep? Ja. Heb je dat al geproefd? Ja, hij zeg, zegt omdat het koud is, heb ik uh, een soep, soep voor maar. jullie gemaakt. Net zoals wij in Nederland ja. oh. Ettensoep. soep. Heb je nu mogen werken wanneer het nog eens koud wordt? En verder zie ik hier, ik geloof dit is gewoon spaghetti. Ja, de spaghetti? Maar zo soja, hè? Macaroni. Oh, uh, macaroni. macaroni, ja. Ik zie je het? Ja. En uh, Opgerolde koolbladen. Olijven natuurlijk en wat tomaten en uh, zet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 Open geramd, open gecommandeerd door Israëlische soldaten, vertelt men ons. In de zoek, de oude binnenstad, zijn alle rolluiken naar beneden. Ik denk, ik denk dat normaal gesproken hier alles open is. Hè? Hier is normaal gesproken alles open. Het is echt doodstil, uitgestorven. Je ziet dat hij he kiss hem because hij... He... In de Baghazan. En dan. Hassan. in de gevangenis, in in de in de gevangenis, in in ik kan ziet, van tijd tot tijd, in deze straat, alleen, 7.000 mensen. normaal gesproken, zegt hij, staan, lopen hier uh, 7.000 mensen over straat elke dag, maar nu zitten er 6.000 in de gevangenis, lijkt het wel, want het is leeg. Kinderen op straat zijn de enige nog die dan maar met kleine steentjes gooien. Gaan we met hem mee? Hij komt net uit de gevangenis, begrijp ik? Ja. Yeah. Dat is... Uh, misschien moet je even aan je... Wat is het, een neef van je? Ja, een achterneef. Dat is een van die mensen die... Uh, ja, zullen we met hem mee naar huis gaan? Dan kunnen we rustig praten. Ja, is goed. Ja, ja is goed. Zijf. We gaan hier nu uh, in de zoek. Heel smal trapje op. Dat is een neef van mijn vader eigenlijk. Zijn vader is nu dood, maar die was de broer van mijn oma. En via via...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 Was er een kogel? Ja, ja. Wat is er gebeurd? Is er waarschijnlijk een kogel, een kogel erheen gegaan of zo? Dus een enkel? Laat ja, hij nu zien. In de eerste plaats zijn we niet, wij denken niet dat we hiermee staan. Opnieuw uh, verhalen. Hij zegt van een steen, een steen, een steen bereikt je dat niet. Hij zegt in de eerste plaats zijn we erop uit om... Uh,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 Hij zegt, dit is, uh, ik denk niet dat men zal denken dat wij, uh, dat wij zo slecht zijn. Of zo. Hij zegt, van: men heeft op een gegeven moment doorgekregen dat uh, dit helemaal verkeerd is van de Israëli's. Dat ze andere mensen onderdrukken. En wij maken er dankbaar gebruik van. Dus het beetje sympathie dat we hebben in de wereld, uh, uh, dat hebben we nu. Wat we zouden kunnen krijgen, dat hebben we nu. En nu, gaan we, nu maken we daar gewoon gebruik van. Hij zegt, het is nu de tijd om, uh, om te proberen voor ons uh, recht en voor onze soevereiniteit souverainite op te komen. Dan nou ben ik toch ook wel benieuwd naar de details. weet je. Want ik, ik begrijp de emotie. Maar nu bijvoorbeeld een paar details. Waardoor wordt het leven ondraaglijk? Voor op het Confil Adam.com en de lucht zat ik nog de Je mag na zes niet naar buiten. Uh, verenigingen kunnen niet uh, waarbij je. Je mag na zes niet naar buiten. Nee, er loopt geen mens na zes naar buiten hier. Dat mag niet. Dat is een curfew. of Ja, ik uh, zoiets. Ja. Dat wordt, wordt streng op. Uh... Zoals in de Tweede Wereldoorlog ook een bepaalde tijd gelden. Uh, verder mag, mogen er geen verenigingen, clubs of dat soort dingen. waarin het sociaal uh, of het, het, het, het nationaal uh, zijn. Uh, het Palestijn zijn, het culturele erin wordt, uh, wordt verboden. Uh, hij zegt, er je je, je gaat altijd een angst over je. Uh, winkelen, winkeliers, uh, er wordt een bepaald percentage uh, belastingaccijns, weet ik het, van uh, gevraagd. Uh, het soms meer dan je eigenlijk binnenhaalt.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 Onlangs is hij weer eens uit de gevangenis gekomen. Hij zegt dit is de zevende keer dat ik gepakt ben, zevende keer dat ik in de gevangenis gezet ben. En toen heb ik uh, 18 dagen heb ik erin gezeten. Nu, deze laatste keer. Hij zegt alles bij elkaar wat ik uh, gevangen heb gezeten. is dus dat optelt, dan heb ik 3,5 jaar in de gevangenis gezeten. Ah. Hij is hier van huis gehaald, want het uh, werd, werd hiervan verdacht dat, uh, dat uh, Vette, de organisatie uh, van PLO, uh, dat hij uh, uh, dingen had opgezet en zo. En hij staat dan bij hun bekend als medewerker of als uh, uh, sympathisant van uh, Vette. Vattach noemen we. dat. Ja, Vattach noemen jullie dat. Ja. En uh, toen is hij opgepakt. Gewoon en, van huis weggehaald? Ja, van huis weggehaald.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 Uh, hij zegt: uh, Dit buiten de klappen die we onderweg hebben gekregen. Daar, uh, daar hebben we dus zes dagen in de regen moeten zitten, in de modder. Als je, er zijn mensen die gewoon, als ze, na, als ze uh, hun ontlasting kwijt moesten, dat gewoon in de broek deden onderweg naar, uh, naar het toilet. Uh, hij zegt: uh, Op een gegeven moment mochten we naar een uh, paar minder cellen. Uh, na een dag moest je meteen weer naar, uh, naar uh, tenten. Want er kwamen steeds meer uh, gevangenen binnen. Want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 En bloeden. En die hebben zij dus onderweg helemaal mee moeten slepen hier naartoe. Hij was hier dus pas om een uur of half vijf s'morgens kwam hij hier best dus aan. En die, toen hebben ze hem dus naar het ziekenhuis kunnen brengen en uh, verder kunnen behandelen en zo. Maar die, die, hij zegt van: als mijn moeder het niet gewast had, had ik je bloes kunnen laten zien vol met bloed. Zeg, heel de hele nacht heb ik hierheen gelopen toen. Zeg, met iemand die gewond was. Even voor de record, uh, is, is Hassan nou van Vatag of niet? Hij zegt, ik sta af, natuurlijk volledig achter uh, Fatah, maar uh, ik, misschien om jouw vraag even te antwoorden. Ik denk, niet dat, ik denk dat jij bedoelt of hij er echt lid van is of zo. Ik denk niet dat dat op die manier is, maar ze staan er allemaal achter hem. Maar dan vertellen ze, natuurlijk sta ik achter Fatah. En tuurlijk ben ik eigenlijk een Fatahenaar, als je dat op die manier zou willen zeggen. Maar hij zegt... Aan de andere kant staan we achter elke Palestijnse vertegenwoordiging. Iedereen die voor, het Palestijnse, voor de Palestijnse zaak vecht, daar staan wij 100% achter. Of dat nou feta is, of dat nou uh, welk front dan ook mag zijn. A curfew was imposed on areas of Kalkilia after a demonstration this morning was dispersed with tear gas. Stone throwing was reported this morning at the Amri refugee camp near Birzeit and in the Ramallah area. In El-Bira there were also incidents of stone throwing.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 And we have an answer by the Company Registrar in Jerusalem that says frankly, openly, clearly that the term Palestine is offensive to the Israeli public opinion. If you say Palestine or Palestinian, you already offend the Israelis. Regelmatig wordt Ibrahim Karim voor ondervraging ontboden door Israëls Veiligheidsdienst, meestal na aanleiding van artikelen in het blad Al Auda dat hij uitgeeft. Het enige Palestijnse Engelstalige weekblad in de door Israël bezette gebieden luidt de onderkop. Alleen daar is het niet te krijgen. De verkoop is in de bezette gebieden verboden. Ook iemand die het in Jeruzalem koopt en meeneemt naar Nablus is strafbaar. Toch kan er niets in staan wat de censuur niet heeft toegelaten. Zoals alle nieuwsberichten en elke krant in Israël staat ook dit blad onder strenge censuur. Soms wordt een hele oplage verboden als een foto-onderschrift niet bevalt... Het vervelende is dat het persbureau uiterst professioneel te werk gaat. Alle berichten die uitgaan of in al-auda verschijnen, blijken te kloppen. En de korte berichten in de rubriek Leven onder bezetting bevestigen alle verhalen die men in de bezette gebieden hoort.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 Ik word meegenomen naar een winkeltje. Het roze babytelefoontje blijkt te werken. Worden genomen tegen maar het is veel meer een uh, uitbarsting van een frustratie van 20 jaar bezetting. En dat is uh, mij heel duidelijk geworden dat het uh, ook als zodanig ervaren wordt. Dus bedenk maar dat het uh, zoiets is als. Uh, de, de, de jongen die me had laten bellen, blijkt student te zijn aan de, de Universiteit van de Maar ja, die wordt meestal door de militaire gouverneur gesloten uit vrees voor oproer daar. Dus helpt hij vaak in het winkeltje. Hij zegt dus uh, dat het woord Palestina niet alleen uh, verboden is. Uh, op de officiële Israëlische kaarten staat er ook altijd graag uh, Samaria en uh, Judea... in plaats van uh, bezette gebieden of Palestina. En ook uh, onderwijzers die op school zeggen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 Of op school hier moeten het papier ondertekenen. Als dat niet het geval is, dan worden ze eruit gezet. of in ieder geval overtreden ze dus een militaire regel. Het voorbeeld heb je ook gehoord van een school waarin, geloof ik, als ik het goed verstaan heb, 30 uh, docenten de straat op zijn gezet. omdat ze dit massaal niet wilden doen. Dat tekenen van dat document waarin ze zelf uh, uh, toegeven of zelf zeggen dat. De PLO en terroristische organisaties, en dat zij dat uh, ook als zodanig erkennen. I have something which is funny that in this, in this area they apply lots of rules. Now there choose... was. nog iets nog iets grappers. Ze yeah. hebben hier een heleboel uh, regels. Uh, they apply. We have something called uh, <coughs> the Ottoman rules, which is you know the Turkish.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 omdat ze misschien iets zullen doen. Ze noemen het ook de misschienwet, Want misschien zal hij in de toekomst wel iets doen wat niet klopt. En uh, zo is het dus mogelijk om iemand niet alleen zes maanden preventief... in preventieve detentie te houden, maar ook nog verlengen. Hij zegt, ik ken iemand die acht jaar zo, zonder enige vorm van proces... vastgezeten heeft onder deze misschien, de maybe-law. Something also more, more strange that there's two words now it's forbidden... Which is resistance and the struggle. Twee woorden zijn verboden: verzet and We strijd. the day. the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 Maar dit is het moment waarop de meeste mensen. laten we zeggen, problemen verwachten. Ja, nu heb je de ben Er wordt verwacht dat er uh, knokken komen tussen de Arabieren en de de, Israëli's, de Palestijnen en de Israëli's. Dat wordt al verwacht nadat mensen allemaal de straat op gaan. Ja, zegt, het gaat allemaal over de, de, de, de, de gevangenen die ze, die, die ze nemen en de. de de moorden die ze plegen en zo. Hij zegt, daarom is er een, een algemene staking uitgeroepen. Vanaf morgen hoor ik hier, maar ze doen het nu dus vandaag ook al. En het gaat ook over de, de, de negen mensen die gedeporteerd gaan. Die, uh, die dus naar het buitenland moeten. Daar is die staking ook voor. Een solidariteitsactie. Alleen in Nabiloos of overal? لا بيجي جميع عن حائط الضف جميع عن حائط الغربيه يعني أتح... بس المناطق أتح... أتح... المحتله اللي هون مش سنه 48 شباب شباب مش كنا مع بعض هلا بيجو بضرون اكله Van onze zijde. Ja, ja. Je hoort, er is, geen God, uh, er is geen God dan Allah. Allah is onze God. <tie> Typisch hè? Ze horen nu dat er, dat er een. Ze zien die microfoon en weten dus dat er een kans is dat de wereld ze kan horen. En vandaar dat. Je ziet ineens massaal, je hoort niet iemand. Uh, kom op jongens, nee, het is massaal, het gebeurt in één keer. Ineens allemaal uh, uh, La ilaha illallah. Er is geen God dan God. Dan Allah dus. De, van de hele westerse wereld, die, de, wat hij ons aandoet een man van 90 die die Turkije. uitroept naar naar boven. Turkije. Faemo Turkije. Faemo ja, Turkije. Hij zegt ik heb vijf bij 5 bezettingen meegemaakt. Hij noemt op de Turken. Turkije. Wo Iraa eh uh, Arabiere. Uh, en well, Jordaan. Jordaan. Israël! Engels. En de ergste is Israël, zegt hij. De mensen om hem heen zeggen, rustig, rustig, rustig. Hij zegt, nee, laten ze me maar afmaken. Hij zegt, toen ik een kleine jongen was van een jaar of zeven, kreeg ik om het, het donderen, toen ik een kleine jongen was en ik ben nu 90 jaar, heb ik nog een geweer in mijn hoofd gehad. Hij zegt, dit is een zon, dit kan toch niet? Dit is toch zielig? Dat kan je toch niet maken? Hij zegt, in het westen is er, is er recht, hier is er helemaal geen recht, dit is een ongeorganiseerd zootje. Ja, hij dank zijn mond van die oude mannen die dat zegt, hij zegt van, uh, maar hij zegt ook van dit, uh, mijn neef zegt, ja het moet wel wat rustiger hè, want. Het is een kans om dit naar de wereld te krijgen. En dit moeten we, moeten we aannemen. Hij, zegt, hij noemt 150 journalisten die naar de Westbank zijn gekomen... om dit allemaal in de gaten te houden het is tijd dat het beeld het goede, het echte beeld, naar buiten gaat. Die man van 90 doet me denken aan de profeetje Jesaja. Hij is groot, vlammende ogen, een lange grijze baard, een Arabische mantel. Hij trok de doek van zijn hoofd. En bloots hoofd hief hij beide armen ten hemel. De here komt ten gerichte tegen de oudsten, zijns volks en deszelfs vorsten... Want, gijlieden, hebt deze wijngaard verteerd. De roof des ellendigen is in uw huizen. Wat is, ulieden, dat gij mijn volk verbreizelt... en de aangezichten der ellendigen vermaalt, spreekt de heren der heerscharen? Jezaja vers 3. Er worden even een paar uh, roodbloks opgeworpen hier. Met oude bedden. En uh, een oude boekenkast... De gemaskerde jongens vanaf de toren van de minaret, uh, de moskee, de minaret dus. Persoonlijk zeg wegwezen. Wat? Ik persoonlijk zeggen wegwezen. Eng, hè? En nu helemaal naartoe. Het is een beetje eng, hè? Ik vind het ontzettend eng. Gemaskerde jongens komen hier naar natuur rennen. Kijk, ik zie daar een Palestijnse vlag. De jongen met een masker voor. Het zwart-wit-groen met de rode driehoek. Oh. Dit is een duidelijke provocatie, hè? Dit is een duidelijke provocatie. De vlag omhoog. Zo is dat. met het nachtilal. Je Geen bezetting. <truimert> Wordt geholt. brandende autobanden op straat. Maar hoorde net, uh, de, de ontploffingen die je hoorde waren uh, uh, traangasbommen. Oh, ja. Men rent hier weer. Niet rennen wij. Hij moet niet rennen. Het heeft het ontzettend griezelig. Ik word er ontzettend bang van. Ik ben geloof ik echt een ontzettende lafaardier. Je... Maar dit om even uh, de mensen in Nederland uh, te laten weten dat dit echt geen pretje is. Ook niet voor wij. Wij zijn zogenaamd, hebben een zogenaamde diplomatieke status als uh, journalisten. Maar daar geloof ik dus geen bal van. Vandaar dat ik zo hard ren als ik kan. Good evening and Shabou A Tov. A pleasant week. It's 8 pm in Israel, 18 hours UTC. This is Yosef Yaakov with the news. First, the headlines. One person is killed and five injured today. In disturbances in de Gaza Strip. Unrest is ook in Judea en Samaria. Hanna Signora, de editor van de Al-Fajr Arabic Daily, is interrogat door de politie volgens haar kant voor civiele verantwoordelijkheid. Air Force Commander Abihu bin Noun zegt dat de Syriërse arm is verantwoordelijk. Supplied... De vroegere loco-burgemeester van Jeruzalem, Meron Benfenisti, heeft in 1982 het West Bank Data Project opgezet. Het is een wetenschappelijk onderzoek dat continu wordt uitgevoerd... en alle gegevens over de westelijke Jordaan-oever... en de Israëlische bezetting daar vastlegt. Benvenisti is uiterst bezorgd over de politiek van zijn regering. Niet in staat om die te wijzigen... besloot hij dan maar voor komende generaties... alles zo goed mogelijk vast te leggen. Want naar zijn mening zal de bezetting nog zeer lang duren. Uh, Ik weet in '82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 een burgeroorlog waar iemand van zijn wieg tot zijn graf in betrokken is. Het is een totaal conflict. Het is niet een Het is een burgeroorlog. een van zijn wieg tot zijn graf. De mensen noemen Benvenisti een pessimist, omdat hij zegt geen oplossing voor het conflict te weten. Die heeft niemand, zegt hij, want een burgeroorlog kent geen oplossing. Want een burgeroorlog is een toestand, een voorwaarde, en voorwaarden zijn een gegeven die je niet kan oplossen. Burgeroorlogen veroorzaken problemen, maar wie denkt een oplossing te hebben, begrijpt de vraag niet. I do not myself, but I'm known uh, to be a person who is pessimistic and thinks that a civil war has no solution. Civil war is a condition, and conditions are given, have no solutions. The civil wars create problems, but whoever thinks that he have a, has a solution to the problem doesn't understand the question. Het is zaterdag. We gaan weer naar huis. Het bezoek van Kifa heeft zijn grootouders natuurlijk veel te kort geduurd. Oma moet een beetje huilen. Opa ook. Shukran. <grijg> Shoukran. Wil je haar bedanken voor alles, voor de gastvrijheid? Ja, ik bedankt voor het. dit is jouw huis, net zoals het ook. is. ik bedankt in een groeten aan. niet Liedje tot slot van deze reportage van Theo Uitenbooghard met Kiva Aloush. Nog even wat actuele toevoegingen. Ibrahim Karim, de man van het Palestijns persbureau die u zojuist in de reportage hoorde, werd gisteren door de Israëlische Veiligheidsdienst gearresteerd. Samen met drie collega-journalisten. We hebben zojuist met zijn bureau gebeld, maar de lijnen blijken voortdurend in gesprek te zijn. Ons is nog niet duidelijk waarom hij werd opgepakt en of hij alweer vrij is. En dan Meron Benvenisti, de man van het Westbank Data Project... heeft weer twee gegevens over de Israëlische bezetting boven water gekregen. Eén. De militaire autoriteiten hebben nu een computersysteem... waarin alle gegevens over alle bewoners van de bezette gebieden zijn opgeslagen. En twee. Na een ingewikkelde rekensom over kosten en baten... heeft Fanisti berekend dat de bezetting van de westelijke jordaan de staat Israël in de afgelopen 19 jaar... 700 miljoen dollar heeft opgeleverd. Dus niet gekost, maar als winst heeft mogen boeken. De Palestijnen daar betalen dus hun eigen bezetting. Ten slotte, Israël heeft nu in de serie, serie zondebokken... na de Palestijnen, na de PLO, na de oproerkraaiers... en na de buitenlandse journalisten... nu de islamitische fundamentalisten... als aanstichters van de onrust benoemd. It a in the future. It Een reportage over de eerste Intifada in 1987. Destijds uitgezonden in het programma Het Gebouw van de VPRO. En het programma werd gemaakt door Theo Uitenboogaard En die laatste actualisering, ook die dateert natuurlijk van begin 1988. Over een maand, op zondag 6 januari, komt in OVT een uitgebreide terugblik op die Intifada. En deze reportage daarover, als mede de omstandigheden waarin die reportage gemaakt... Werd. OVT gaat in gesprek met de maker Theo Uitenboogaard en met tolk Hoofdpersoon en reisbegeleider Kifa Alouche. Een hele bijzondere walk down memory lane zal dat worden. Vermoed ik tenminste. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. En mocht u willen reageren op wat u hier allemaal hoort... heeft u vragen, wilt u opmerkingen aan ons kwijt... mail dan naar woord.vpro.nl of stuur een kaartje naar de VPRO... Ter attentie van Woord, postbus 11-1200, JC in Hilversum. U kunt ons ook volgen via Twitter. Dat adres is twitter.com slash woord.nl. Of ga naar onze openbare, moet ik erbij zeggen. Facebookpagina facebook.com slash woord.nl. Het is eigenlijk wel een hoop informatie hè, op dit uur van de nacht. En waar is eigenlijk die tijd gebleven dat je gewoon kon zeggen... kijk maar even op teletext pagina X of Y en dan was je gewoon klaar tijden veranderen dames en heren luisteraars en snel ook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 Looked around enough to know You're the one I want to go Een bottle, Jim Croce. Dit is Radio 1, u luistert naar Woord. En bent u nou geen nachtbraker, geen nood? Beluister dan het programma via radio1.nl. Of ga naar onze speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En je kunt ook direct abonneren op de podcast. Dat kan via vpro.nl slash woord. Onderstreep je podcast. En u kunt ook gewoon eenvoudigweg naar Facebook gaan. Daar kunt u ons vinden op woord.nl. En daar vindt u ook de links om alle uren opnieuw te beluisteren. Het is bijna twee minuten voor vier. Dat betekent dat het ongeveer tijd is voor een kort journaal. Zometeen gaan we verder met een aflevering van Passages Passanten. En in dit geval is dat de favoriet van radiomaker radiomakerpuursang Wim Noordhoek. Het is 8 december 1980, de dag waarop John Lennon wordt vermoord. Dus we kunnen niet buiten een mooi plaatje. Imagine. The